PvdA-leider Cohen is ook voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen beschikbaar als lijsttrekker. Dat zei hij in het KRO-televisieprogramma Oog in Oog. Volgens Cohen is het niet onwaarschijnlijk dat het kabinet valt. Als de gedoogpartner de andere partners zo blijft uitschelden, dan kan dat op een gegeven ogenblik vervelend worden, zei Cohen. De PvdA-leider benadrukte dat hij een rol wil blijven spelen in de Nederlandse politiek en dat het kabinet verkeerde keuzes maakt. De marechaussee heeft op Curaçao een Nederlander aangehouden... op verdenking van drugsmokkel. De man van 31 werkt op de marinebasis Parera. en zou cocaïne in dienstenveloppen naar Nederland hebben gestuurd. De zaak kwam half juli aan het licht... toen marinemedewerkers enveloppen die ze in de post vonden niet vertrouwden. In verband met deze zaak zijn op Curaçao op verschillende plaatsen huizen doorzocht. Het weer bewolkt en buien. Het wordt 12 graden vannacht. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Aan de kust is de wind krachtig. Overdag blijft het wisselvallig, met veel bewolking en buien. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Harm Edels. Ja, het begin van het tweede uur... Luisteraars, fijn woord is dat toch. En dat, dat is helemaal voor jullie thuis. In het eerste uur heb ik gepraat met Carso Dunmes. Zangeres, pianist, componist, arranger, noem maar op. Echt wat je noemt een multitalent. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk zelf talenten. U ook, ik ook. En dit uur wil ik van u weten. Wat is uw grootste talent? En hoe gebruikt u dat in uw dagelijks leven? En dat kan echt van alles zijn... Speelt u prachtig mondharmonica, om maar wat te noemen? Kunt u praten met koeien? Heeft u echt een wiskundeknobbel? Kunt u lang op uw hoofd staan? Bent u van huis uit echt een vredestichter in de buurt waar u woont? Kent u alle liedjes van Annie M. G. Schmid uit uw hoofd? Nou, noem maar op. Wat is uw grootste talent? Daar wil ik het vannacht over hebben, het komende uur. Als u wilt bellen, dan zou ik dat enorme prijs stellen. Dat kan op 0800 1121. Dat is helemaal gratis of u mailt naar casaluna@ncv.nl En ik kan eigenlijk niet wachten, want elk mens heeft een talent. Laat het me weten. En Sebastian Jaarsmaar eh, nam eh, als proef op de som de mail ter hand. Want dat kan natuurlijk. En die schreef... Goedenavond, mijn talent is muziekteksten schrijven. Muziekteksten is iets dat in je opkomt en dat verwerk ik via de teksten. Dat kan zijn van verwachting, teleurstelling, woede, angst, liefde. Lees dit eens voor uit eigen werk... Dit voelde ik. Nou, ik heb het nog niet gelezen, het komt net binnen. Het is in het Engels, dus uh, dat wordt uh, spannend. Hier komt het. It's midnight, I feel my tears. I know my fears. My mind is going places bin. My thoughts spinning inside my head. The shadows on the wall catching up empty memories, rage in calm state, confused of memories release. It's ins inside this mind. Why keep me on this earth? I can't say. Het worth. Sunlight on my eyes, dark on the other side. I hate this tiredness of hope, of future. Yet every time, I keep myself alive. Ga nog even door. Maar dit is al heel mooi, Sebastian. Ik denk dat je een talent te pakken hebt. Heeft u dat ook? Laat het ons weten. 0800 1121. So hush, little baby, don't you cry I, I... Morning Daddy En vorige uur praat ik met uh, Karsu Dunmes, die uh, nu 21 is en vroeg begonnen is. Maar dit was Kim Hoorweg. En die was 14 jaar toen ze in 2007 een contract tekende... bij het Amerikaanse jazzlabel Furf. Haar debuutalbum heet Kim Is Back. En uh, ze trad al met Treintje Oosterhuis op in de, North sea, uh, de Heineken Musical. North sea Jazz Festival debuut heeft ze al gehad. Dit was Summertime. We praten over talent... En, en ik wil van u weten thuis, wat is uw grootste talent? En, en wat doet u daarmee in uw dagelijks leven? 0800 1121. En meneer van Nieuwhuis, nacht. Van Nauwhuis spreekt u. Oh, van Nauwhuis. Uit uh, amsterdam Eiburger. Kent u dat? Dat ken ik heel goed. Oh, is een mooie buurt. Ja, met die prachtige witte brug naartoe. Ja, prachtig. Ik teken namelijk ook. Dat wou ik als eerste vragen. Wat teken. is uw talent? Ja, ik teken en ik maak ook wel gedichten gewoon. Er staan wat op de website. Mm -hmm. Gewoon eenvoudige dingen, zoals bijvoorbeeld Simon Karmichelt. Gewone dingen, maar... Ja, en we zitten nou natuurlijk in die bezuinigingen. Ik ja. zat net naar AT5 te kijken, maar... Ja, er moet natuurlijk wel bezuinigd worden, maar niet in die, met die botte bijl, hè? nee. Kunst, dat is toch zo belangrijk. Waar gaan we toch in hemelsnaam naartoe? Ik hoor alleen maar economie, economie maar in Nederland. Ja, dat is wel... We moeten naar de spiritualiteit, meneer. Zullen, zullen we even teruggaan naar uw talent, meneer Van Naouwijs? Ja, ik teken... Wa wa wa wanneer is dat begonnen, dat tekenen van u? Nou, ik teken al heel, heel lang al, maar ik teken nu laat ik te de tekeningen zien en dan zeggen de mensen: God, dat is toch een aparte stijl ook wel. Mag ik heel even vragen wat er bij u op de achtergrond staat te schallen? Is dat een oh, televisie? Dat is een radio. Oh, zou die even wat zachter kunnen? Ja, natuurlijk. Ja, ik hoor zelfs u in echo. Prachtig. Ja, dus u kent Eiburg. Ik ken het heel goed. Ik heb het zien bouwen helemaal. Dus ja, het is, sommige mensen vinden het wat lelijk, wat vierkant. Nee, ik vind het wel wat hebben. Ja, het, vindt, het, heeft, het, is, het is rustig hier. Ja, het is, het is een oase in het, in het een ei. het in ons dorp gehoord, maar dat is veel drukker. Ja. Maar even naar uw talent, hè. U, ja. u tekent. U zei van, u heeft een heel eigen stijl ontwikkeld. Ja, de stijl, zo landschappen. Maar nu ben ik ook met portretten. Maar ik ga niet bijvoorbeeld ergens buiten zitten. Maar ik teken ook heel veel bijvoorbeeld naar foto's of plaatjes. Aha, en het is alleen met potlood of doet u andere materialen? Nou, ik ben ook bijvoorbeeld wel vaak eerst bijvoorbeeld met bolpen. En dan ga ik daar bijvoorbeeld dan bijvoorbeeld met potlood en dan soms met kleurkrijtjes ook. Ja, ik heb Aha. wel in het verleden ook met olieverf, dat wil ik ook wel weer eens doen... maar nu ben ik veel aan het tekenen. Zoals... En bent u autodidact of heeft u echt een opleiding? Ja, autodidact, nee, geen opleiding. Maar ik heb dus wel les gehad... Ja? Van? Van een... een de dochter maar die is al lang overleden, mm -hmm. van een bekende kunstschilder, Leo Schatz. Aha, en kon die dochter er ook iets van, of had we ja, er eigenlijk niks dat aan? Ja, heel apart. zij is overleden, heel jong. Oh ja. En ik had van de les leuke herinneringen aan die Jordaan ook. Nou oh ja, prachtig. Ja, oh prachtig. Ja. Nou, nou nee, was eigenlijk de vraag, maar... meneer Van Huis, de, de vraag was... wat is uw grootste talent en wat doet u ermee in uw dagelijks ja, leven? Nou ja, ik vind het gewoon leuk tekenen. We moeten ook niet meer alleen maar van werken, werken, werken, economie. We moeten toch... Genieten, hè? Waar he? zijn we in godsnaam in Nederland mee bezig? Maar gebruikt u uw tekeningen ook om mensen blij te maken of geeft u uh, ze weg? wel, ik geef wel eens een tekening in iemand weg natuurlijk... Mm -hmm. En ik heb dus een tentoonstelling. Ik ben namelijk 75, maar ik zie er veel jonger uit. Aha, dat horen wij eigenlijk te zeggen. Maar dat is een beetje moeilijk bij de radio. Maar... Ja, dat is een ja. beetje moeilijk. Maar <laughs> toen ik, uh, ja, ik heb wel eens een tentoonstelling op een... Uh, dat was toen ik uh, 70 werd. Oh ja. dat is een, dat Ik is heb een... nog een tentoonstelling hier gehouden in dat restaurant... bij de Molen van Sloten... Oh, ja. oh, dat is ook mooi. Dat is ook heel mooi. Toen ook wel helemaal ingebouwd he? door gezelsch... BH-dorp. Ja. Toen heb ik daarna met een gezelschap nog een hele tocht gemaakt... met een gids door dat oude dorp Sloten. Ja, dat is een prachtig. prachtig. dorp. Prachtig, wat is dat mooi. Wat is uw favoriete tekening? Dat dus u zegt, daar komt mijn nou, talent het beste tot zijn recht. Ja, ik heb bijvoorbeeld ook... Uh... Ja, en ik heb een tekening gemaakt van bijvoorbeeld een rechter met een toga... Mm -hmm. Of zo, of, of het landschap, zo'n Noord-Hollandse landschap. Ja. Is een, maar mensen die mijn tekeningen zien, ja, daar zit toch een aparte stijl in. Toch? Ik hoop dat u er één op de website zet, dan kunnen we even kijken. Hè? Ja. Ik... Zou u tot slot, want u zei, ik, ik maak ook gedichtjes, zou u een kort gedichtje kunnen zeggen? Even kijken, ja, dan moet ik het eventjes, uh, wacht eens even, dat heb ik nu op het ogenblik. Of uit uw uh, hoofd, dat u zegt, ik weet nog een flartje. Ja, zoiets van... Uh, bijvoorbeeld het pontje over het ei. Ja, dan ben ik blij. Amsterdam-Noord. Het ligt daarbij ongestoord. Dat heb ik ook wel eens gemaakt over, dat, over die pont over het ei. Ja, het is een beetje Dokter Anders P, hè? Heen ja, en weer, heen en apart, weer. Gang, maar dat is een aparte stijl. En ja. Dat vind ik altijd leuk met dat pontje. Want dat was toen nog dat oude pontje. Nu zijn die ponten... Wat allemaal toch wat groter geworden en wat ja. onpersoonlijker. Ja, je kunt er nog leuke gesprekken Vervolgens hebben. Trouwens, Amsterdam vind ik een overigens. Uh, vooral Amsterdam Noord. Mm -hmm. vind ik een toch een aparte buurt. Ja, dat klopt. Dat u u denkt goed nog... over een hoop dingen namerken. Ik. ik heb wel eens gehoord dat Amsterdam is een van de weinige Amsterdamse buurten. wat soms nog een beetje dorpse kernen hebben nog. Klopt. Mensen ja. kennen elkaar zo binnen de omgeving van dat Purmerplein. Terwijl als ik bijvoorbeeld de stadionbuurt neem en je neemt natuurlijk nou de Jordaan. De Jordaan is ook wel leuk allemaal hoor. Maar dan van die van die juppenbuurt. Ja, valt wel mee toch In Noord is dat wat volkser dan, en ik vind dan denk Eindburg, ik toch meneer van Nauhuis. Wat zegt u? Dan denk ik toch dat u erop uit moet. U moet gaan tekenen in Amsterdam Noord, toch? Ja, Amsterdam Noord ja. Dat moet u gaan ja. En ik doen. vind juist van Eiburg. Is niet zo'n juppe buurt. Ik vind voor de mensen toch hier vriendelijk. Dan woont u denk ik op de goede plek. Wat zegt u? Dan woont u denk ik op de goede ja, plek. Ik vind het mooi de... dat, u, dat u echt van uw eigen talent geniet. Ik ja, dank u voor uw mooie ik verhalen. Leuk, ja. En ik, uh, ik wens u een hele goede nacht. Waar woont u zelf ook een beetje leuk? Ik woon heel leuk. En waar welke buurt? In de buurt van Zutphen. Oh, Zutphen is ook een hele oude stad. Heel mooi, dank u wel. Ja. Een goede nacht, meneer Van Aoudenhuis. Ja, veel succes. Dank hoor. u wel. Dag, Dag. meneer. Ja, mooi hè, dat je twee talenten hebt en dat je die tegelijk kan combineren. En, en wat het gek is, we vragen wat is uw talent en hoe gebruikt u dat in uw dagelijks leven? Laat het ons weten, 0800 1121 of casaluna.ncv.nl, stuur even een mail. Maar dan komt er ook iemand binnen, Leon, goeienacht. nacht. En als ik het goed begrijp, heb jij geen talent. Geen enkel. <laughs> Laat ik beginnen te zeggen dat ik voor telefoneren geen enkel talent heb. ja. Goh, hoe, hoe ben je erachter gekomen? Hoe oud ben je nu, mag ik dat vragen? Uh, is dat belangrijk? Nee, maar als je, kijk, als je 20 bent en je bent er nog niet achter wat je talent is, dan denk ik, nou, dat snap ik nog. Als je 65 bent, dan denk ik, nou, dan kan ik je wel eens gelijk hebben. Ik ben boven de 40. Ja, ja. En, en, en wat heb je nou zo al gedaan in je leven dan? Ooit dacht ik een talent te hebben en dacht ik in mijn jargon een topmanager te zijn. Aha. En, en dat deed je bij een bedrijf of zo, of hoe werkte dat? Ja, dat deed ik uiteraard bij een bedrijf. Mm -hmm. mm -hmm. En daar, uh, daar werd ik heel erg ziek van. En toen, sinds die tijd zit ik een, een heleboel al buiten de maatschappij. En ontdek ik dat ik buiten dat vermeende toptalent, uh, buiten dat weinig talent heb. je? Dat, dat, dat, dat is nogal een grote conclusie zeg. Ja. Dus je bent, je bent eigenlijk heel erg, laten we het maar ziek noemen, geworden van het verkeerde werk doen. Juist. En, en misschien wel heel erg op je tenen lopen of, of uh, verkeerde dingen doen die niet bij je passen. Nou ja, van allerlei ontwikkelingen die je mm -hmm. in ieder geval tot de conclusie kwamen dat het dat niet was. En, en toen zei je dan, toen ben ik naast de maatschappij geraakt. Hoe, hoe moeten we dat zien? Ik ben daar dus uh, op, van de ene op de andere dag mee gestopt. Ja. En toen uh, kwam ik buiten de maatschappij. Als je dat doet en je trekt je echt even terug van de maatschappij. dan uh, gaat dat heel snel. Maar is het in extreme vormen dat je ook geen huis meer had? Of dat je... Ja, wel, wel, wel. Ik zat dan in dat huis met de gordijnen dicht. En, uh, dat was het dan wel voor een paar jaar. En als je dan zegt met de gordijnen dicht. dan denk ik dat is iemand met een echte hele depressie. Uh, ja, ja, ja, ja, dat kun je wel zeggen. ja. ja. En, en hoe, hoe staat het dan nu mee? Ben je, ben je die depressie de baas geworden? Uh, ik hou me samen. Nu. Mm -hmm. Maar het ging over talenten. Toch? Ja, want dat, dat was mijn bocht naar... Dan, op een gegeven moment heb je dan, stel dat je, dat je weer een beetje tot jezelf komt... heb je wel de rust om te kijken naar je eigen leven. En dan zou je zeggen, goh, dan moet er toch iets in je zijn. Elk mens heeft het talent, luidt het cliché. Ik hoorde de vorige spreker een gedicht voortdragen. Ja. Misschien kan ik een klein gebed voordragen. Misschien voor de mensheid is dat wel een mooi gebed. Het ja, is een vergeten, een vergeten gebed ja. van, van, een, van een groot dichter, Socrates. Nou, wat, wat, wat... Ja, toch ga je gang. O goede pan en alle goede woorden van deze plek... vergun wij te mogen stralen van binnenuit... en mij naar buiten zo te gedragen dat het overeenstemt met dat innerlijk... Laat mijn rijkdom om wie wijs is. En laat ze over de rijkdom over meekomen. Als slechts een wijze kan torsen en verwerken. Mooi. En je hebt ook echt een hele mooie voordrachtstem. Oh. Je hebt een hele Weer warme stem. Man, ik stik van de talenten. Ja, nou, ik heb er nou alweer twee gevonden, zie je. Nou, kijk. <laughs> en, en hoe is... Je bent boven de veertig, zeg je. Uh -huh. Heb je nou een beetje... Los van het feit dat je misschien nog wat harder op zoek moet naar wat je allemaal in huis hebt. Want ik denk dat je nog veel meer talenten hebt. Heb je nou een beetje een beeld van hoe je van hieruit de rest van je leven gaat doen? Uh, ik had een beeld en daarop uh, keuzes, recente keuzes ook gebaseerd. En daar ben ik weer zeer over gaan twijfelen. Maar volgens mij heb ik daar niet het talent voor. Dat is ook een talent, dat je overal aan twijfelt. Je, ja, hebt, je ja, hebt ook ja, mensen die ja. denken alles zeker te weten. Dat is ook een talent. Ja, ja, ja, ja, ja dat zijn de ergsten. Ja, die zijn ook wel heel erg. Ja. <laughs> maar ja, ik, ik zou dit toch graag een beetje hoopvol willen afsluiten in dit gesprek. Hoe gaan we dat doen? Ja, dat weet ik niet. Heb je daar een talent voor? Helemaal, nou, nou, nou ja, dat weet ik wel. Op dit moment gaat het helemaal niet slecht met me. Hm. En uh, ik heb hoop voor de toekomst. Nou ja, dat is, dat is waar ik vandaan kom. Was dat een, een totaal onmogelijke gedachte? Hè? Dus en die gedachte is er weer eens af en toe. Dus, nou ja, en, wel, en welke is dat? Welke gedachte is dat? De hoopvolle gedachte. Aha. <laughs> Misschien is dat toch wel licht. Gewoon een hoop in het algemeen, als, als bijna als, als iets wat je kan vastpakken. Nou nee, hoop. Nou ja, nee, nee. Uh, heb je wel eens van Anthony Hacker gehoord? Ja. Kijk, dat is nummer uh, uh, Hope There Someone. Ja. Nou, daar kun je alleen maar op hopen en daar kun je naartoe werken. En dat is mijn doel. nu. Dan heb je dus eigenlijk toch, stiekem, Leon, een talent om open te staan voor het goede wat er op je af gaat komen. Oh, dat altijd. Laten we altijd. hopen dat dat echt, dat echt zo is. Ik, uh, mijn leven baseer ik op het goede. Kijk. Ik probeer het goede van het kwade te scheiden, het goede te doen en het kwade na te laten. Doe dat gewoon. Volgens mij gaat je dat lukken. Nou, dat doe ik. Dank je wel. En voor je hele mooie gedicht. Oké. Okay. En een goede nacht. Jij ja, ook. Doe. Dag. Doei. Jeetje. Mooi, En Dan krijg je zomaar midden in de nacht een gedicht van Socrates. Dat vind ik prachtig. Mino? Ja, goedenavond. Goedenavond. Jij, ja, goedenavond. Jij, jij, jij hebt een heel bijzonder talent, lees ik hier. Vertel het dus. Ja, nou ik, ik ben uh, zeg maar, uh, geboren met een stuur in de handen, zoals ze dat zeggen. Niet met de helm op, maar met een stuur in je handen? Ja. Goh, en wat voor stuur is dat? Nou, op dit moment is het de stuur van de vrachtauto. Aha. En wat is jouw maar, talent dan specifiek? nou Het maakt niet uit uh, uh, wat het eigenlijk is. Als het een stuur, een stuur heeft, dan, uh, dan vind ik het interessant. <laughs> dat is meer een fascinatie dan een talent eigenlijk, hè? Ja, nou ja, ik kan er ook wel goed mee omgaan. Aha. Dus in dat opzicht is het wel mijn talent. Ja, ja, ja. Dus vrachtwagens besturen, dat heb jij tot kunst verheven. Dat is uh, in principe, heb ik gaan, maar ja, dat is mijn werk. Kan je een beetje uitleggen hoe dat zo gekomen is? Ja, nou, ik denk dat het al als klein kind begonnen is. toen ik uh, als kleuter een skelter had. Ja. En ik had toch net iets preciezer door de bocht heen ging dan, dan mijn buurjongetje dat deed. Weet je dat nog precies? Ja, ik kan me gewoon herinneren dat ik niet het, het stoeprandje wilde... dat een ander er gewoon overheen denderde Ja, dat was ik een beetje hoor. Met de vliegende Hollander ra racht ik door alle voortuinen. Dus uh, ik had daar helemaal ja. niet. Maar jij kon als kind al goed sturen. Ja, ik als kind wou ik ook eigenlijk buschauffeur worden. Aha. Dus, uh, en nou, toen? Uiteindelijk... Nou ja, uh, uiteindelijk ja, uh, met de fiets... Uh, ja, rare stunts zo te halen. Uh, ja, met de Bromvier is hetzelfde verhaal. Nou, met de auto in het begin eigenlijk ook wel. Maar naarmate je wat over wat rijden wat rustiger. Maar... Nou kennen ja, we allemaal ja, ik... die programma's als wegmisbruikers en zo. Wat is de malste stunt die jij hebt uitgehaald? Uh, ik denk dat ik uh, vier wielen los ben gekomen op mijn spoorweg overgaan. <laughs> dat, maar dat vind ik nog steeds wel heel erg leuk. Ja, dat is wel leuk, maar ja... Kijk, eens dus 18 bent... Denk je er niet zo over na als dat je later op wat auto bent. Nee, dat is waar. Maar uh, ja, eigenlijk kon dat niet. Rij je maar... op dit moment in een vrachtwagen ook? Ja. Je bent onderweg? Ja. Waar rij je naartoe? Ik uh, rijd nu naar Onderlof. Aha, daar kom je ook van na zo te horen. Uh, nee, ik kom uit Engeland. <laughs> dat scheelt 20 kilometer, maar goed. Ja. Ja. Ik, ja, ik kom uit Enschede, dus ik denk altijd... Ik, ik heb de pretentie dat mijn talent is dat ik hoor waar iemand vandaan komt. Maar dat is niet zo, dus... Hmm. Ja, nou, ja, ik ben eigenlijk opgegroeid in Goor. Aha, dat ken ik weer wel. Bij Rietmolen ja. in de buurt, ja. Ja, dat ligt wel redelijk dicht bij Zutphen. Ja, ik kom er vaak langs langs, Goor, dus, ja. ja. Nou, nou zit je in de vrachtwagen. Ja. Nou, dan nou was ik gisteren in de Jordaan. En dan was eh, op de Westerstraat een vrachtwagen uit Tsjechoslowakije... zo klungelig aan het rijden dat werkelijk de files stonden tot aan de stoop retten. En het, in Haarlem heb ik wel eens een pakketvloer bezorgd gekregen. Die man die kwam ook helemaal niet meer uit die straat. Hoe, hoe, waarom zijn de vrachtwagenchauffeurs zo ontzettend slecht in rijden? Hoe komt dat? Ja, nou is volgens mij Amsterdam ook niet de meest ideale plaats om met een vrachtauto te rijden. Nee, maar dat, jij kan dat, want jij hebt dat talent. Ja, nou, ja ik vind het verder geen probleem. Ik bedoel, uh, ik bedoel, ik ben ook wel eens over die straatjes gekomen, die <laughs> echt smal zijn. Ja. Maar, ja, als je erin moet, moet je erin. Maar, ik moet zeggen, je hebt natuurlijk ook met andere weggebruikers te maken. Dan mm. moet ik heel eerlijk zeggen dat ik mijn Poolse collega's en, en Oost-Europese collega's nou ook niet altijd de beste chauffeurs vind. Is het toch een beetje die hoek dat het, uh, die hebben niet ja. goed, goed geskelderd in hun jeugd? Ik denk dat in Nederland de opleiding voor een vader toch wel redelijk goed is. Ja, ja. Ondanks dat ik toch wel mijn twijfels heb van hoe slecht je uiteindelijk ook bent. Je haalt je rijbewijs toch wel een keer. Ja. Dat, vind, dat vind ik wel slecht in Nederland. Dat gewoon iedereen eigenlijk een rijbewijs kan halen. Er valt gewoon nooit iemand echt definitief af. Nee, want dan doe je staatsexamen en dan een natureverkeer en dan haalt iemand een rijbewijs. En dan zie ik hoe die daarna met die auto omgaat. En dan denk ik van ja, verbazend dat hij nou nog niet direct al in de sloot ligt. Maar... <tus> Ja, dat soort dingen, dat, uh, ja. Ja, want als, ja, we als we daar nou even op doorgaan, Mino. Hè? Dat, er zijn zoveel files in Nederland door geschaarde vrachtwagens... en door geklummel van vrachtwagenchauffeurs. Hoe komt dat, dat die toch allemaal zo slecht zijn? Nou, ik kan je een, een klein voorbeeldje geven. Ik ben laatst uh, reed met een paar collega's reed ik terug... op van, uh, dit, ditzelfde ritje wat ik nou doe... Mm -hmm. En we willen een bakje koffie drinken en dan rijdt een vrachtauto rijdt voor ons en dan komt een personenauto aan en die bedenkt zich ook eigenlijk van hé, hey, ik heb ook wel zin in een bak koffie en die vliegt eigenlijk gewoon nog over het witte vlak, zorg voor die vrachtauto langs. Ja, ja. Die parkeerplaats op, je ziet die vrachtauto dus eigenlijk op de rem trappen, het was een kleintje in dit geval, maar als dat groot is en heeft een zware lading, dan, dan, dan gaat je aanhangen. Ja, dus het komt eigenlijk door klummelig rijgedrag van anderen, Nou, nah, ik zeg niet altijd dat automobilisten, maar ik ben er wel mening dat automobilisten niet snel realiseren. Wat een vrachtwagen met zich mee neemt. Aan de andere kant, gisteren rijd ik s'nachts vanuit Amsterdam naar Zutphen. in een wolkbreuk op de A1. En ik, iedereen reed 60, 70. Het harder kon echt niet. En ik word wel vijf keer ingehaald door vrachtwagens. Nou, ik, in een tsunami lag ik bijna aan de berm. Zo erg. En ja, ja, die interesseert het ook geen moer. Hoe komt dat? Nou, nee, dat, is, dat is gewoon het voordeel dat aquapunning aqua bij een vrachtwagen eigenlijk niet voorkomt. Ja, zie je. Die zijn gewoon zo zwaar, die duwen het gewoon het water echt wel weg. Ja, op mij. Op jou, ja, dat is dan een nadeel. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zou het niet doen. Ik, ik bleef er in principe dan wel... Uh... Maar iedereen race 60, het was gewoon niet, geen hand voor ogen te zien. We ja, zwommen ik, de Veluwe maar, over. Maar dan vind ik het... Ik zeg ook niet dat, uh, dat alle chauffeurs nou even verantwoord rijden. Nee. Ik vind het wel ja, lekker dat een vrachtwagenchauffeur dat nou eindelijk eens toegeeft. Je hebt, je hebt een groot talent voor eerlijkheid, Mino. Dat moeten we ook niet vergeten. Dat vind ik ook wel fijn. <lacht> ja, dankjewel. <lacht> Wat is jouw grootste ja. nachtmerrie? Waar word jij zweder van wakker? Op uh, vrachtwagenbesturingsgebied? In slaap vallen. Ja, ja. Oh, dat lijkt me wel eng, ja. ja. Is dat wel eens gebeurd? Uh, nee. Oh, hoe ga je dat voorkomen dan? Luciferstokjes. Uh, nou, zodra je begint te knikkenbollen, meteen een parkeerplaats. Maar dat doe ik ook altijd. Maar het kan wel net te laat zijn: hè? dat je net iets te ver door ja, ja nou, dat is het enige risico. Maar ja, je voelt het op een gegeven moment wel een beetje aankomen. Maar ja, het sluipt er ook wel heel sneaky in. Nou. Ja. En toen je besloot vanavond naar Casaluna te bellen, hè, zat je toen ook al lichte knikkenbollen, Of dacht je van, ik wil echt gewoon bellen met mijn talent? Uh, nee, eigenlijk uh, vlak daarvoor heb ik een knikkerbollet. Dus ik was eigenlijk ook net weer even wakker van 10 uh, minuten, ja, maar tien je minuten slapen. Je klinkt <laughs> hè, verdacht helder, klinkt je. Dus. Ja, maar ik moet zeggen, hoe korter je slaapt, hoe beter het werkt. Ja, is ook zo. Dat is met veel dingen. Hè. Hoe korter je eet, hoe dunner je blijft. Ja, dat is wel zo. <laughs> ik, <laughs> dank die die je, <laughs> ik dank je voor je mooie ontboezemingen. Ja, graag en, gedaan. En uh, nou ja, een veilige rit naar Almelo. En, uh, ja, dat gaat wel leuk. Behou behouden vaart. Ja, succes met uitzending. Dank je wel. Dag Wino. Dag. Dag. Zo, Gerda. Goedendag. Hi. Kunt u met ze staan? Wat zeg je? Kunt u met staan? Ja, gaat goed. Ja, nou, mooi zo. Um, over talenten gesproken. Ja, want we willen echt van iedereen weten: wat is je grootste talent en wat doe je ermee? Nou, ik, ik heb een hoop talent, eigenlijk. Aha. Ik ben tien jaar alleen weduwe. Ja. En uh, in die tien jaar ben ik gaan uh, tekenen. Aha. Uh, eerst poppetjes. <laughs> en toen later grotere dingen. Ja. Uh, aan de veluwe. Uh, ik zit dus vlak aan de Mhm. Er zitten heel veel in het bos. Uh, nou, ik wilde eens kijken, het fotograferen. En die ben ik ook gaan schilderen. W wat was het beginpunt daarvoor, weet je dat nog? Nou, ik ben begonnen met tekenen. Dan, dan krabbel je wat op een briefje ineens en dan... Uh... Nou ja, uh, uit de kranten, uh, plaatjes, uh, tekeningetjes. Mm -hmm. en, en zomaar gewoon dingetjes. En uh, toen zei, had ik een hulp, waarom ga je niet over op uh, acrylverf. Nou, oh, ja. ben ik ben met acrylverf begonnen. Nee, ik vond het toch niet zo mooi. Nou, toen hebben we olie olie overgestapt op olieverf. Is dat is serieuze werk. Ja, en ik heb uh, ja, hele leuke dingen gemaakt. Ik heb in mijn huiskamer een hele grote hertemop. Dat is een groot gewei. Ja. En wij waren in het bos, ik heb een kennis die nemen we altijd mee. En een bos wil een wild zwijn. en die gingen we altijd voeren vorig jaar was dat. Mag eigenlijk niet, maar dat doe je dan gewoon. Mag, officieel mag het niet, maar de nee. iedereen deed, dus wij deden het ook. Tuurlijk. Maar toen kan de boswachter het niet meer doen. Nee. <laughs> Dat echt niet meer gedaan. Nee. Nou, dan ben je dus van de winterbelt gegaan. <laughs> Omdat jij niet gevoerd hebt. Nou, goed weer. 160 kilo. Ja. En uh, nou, ik had een foto van hem. En die heb ik na, uh, nagetekend na en ingeschilderd. Ja. Ik zeg tegen die kennis, ik zeg, weet je wat ik doe? Ik breng die naar die boswachter toe. Nou, die man was toch blij? Maar wij waren daar het kantoortje en ja. wat bleek nou? Dat was het jachthuis van prins Hendrik geweest. Ach. En daarboven is nog een jachtkamer helemaal in staat. Oh, ik wil wel een keer mee hoor. Ja, dat is juist. Daar, daar hou ik wel van, van dat soort dingen. Ja, nou hij zegt, uh, ik heb nu geen tijd, want ik moet zo weg. Mm -hmm. Hij zegt, maar als je weer komt, zegt hij, hij zegt, dan gaan we boven kijken in de jachtkamer. En in de buurt van welke plaats is dat? Dat is uh, Gortel Vierhouten. Ja, prachtig. Gelderland weer, hè? Ja. Nou, nu hebben we allemaal varkens gehad, met jonge varkens. Ja. Nou, en dan hebben we ook veel filmen. Ik film ook. Ik heb ook op, uh, op internet staan. Dat zijn al die talenten die jij bedoelt. Je fotografeert, je filmt, je schildert. Uh, ik, ik maak gedichten, ik bloemschik. bloemschrik. En dan, dan ja. zou je bijna denken, Gerda, want je begon je gesprek met... ik ben nu tien jaar alleen, ja. dat je dacht van... en dat is ook geen dag te vroeg begonnen. Nee. Maar ja, ik ben nou volgend jaar ook 65. ja. Maar ik, ik, ik heb toch wel altijd een invulling in mijn dag. Ja, maar dit, is, ben je eigenlijk gewoon opgebloeid sinds je alleen bent? Mogen we dat stellen? Opgebloeid, maar ook veel verdriet. Ja, ja. Dus het is, om met je verdriet iets te doen, ga je ook creatief aan de slag? Ja. Nou, als ik op de bank ga zitten televisie kijken, dan ga ik denken. Ja. En dan, dan, dan, dan, dan zet de televisie uit, weg met dat ding. En wat, wat is precies de kern van je verdriet, mag ik dat vragen? Uh, nou, ik mis mijn broers en zusters en dus ik mis mijn kinderen. Ja, en wat is met je kinderen gebeurd dan? Eerst eerste huwelijk is naar de knoppen gegaan, mag ik maar zo zeggen. Ja. En die kinderen zijn weggetrokken, en zijn getrouwd. Ik heb kleinkinderen, ik heb er nog geen een van gezien. Dus ja, ik, ik hoop zo nog een keer uh, mijn kinderen weer terug te zien. Jeetje, en, en, en wat zou daarvoor nodig moeten zijn dan om dat te laten lukken? Ja, dat weet ik ook niet. Uh, ik. Ik zit echt in een heel moeilijke uh, pakket. Ik, ik heb het nog over gehad met die kennis van mij. Ik zeg ja. echt niet wat ik noemde. Ik mis ze verschrikkelijk. En wonen ze wel in Nederland? Ja. En weet je ook wel ongeveer waar? Ja, in Halster wonen. we. Uh, hard... Ja, misschien hoeft dat niet op de radio, maar dat, als jij het maar weet. Ja. En, en zou dan... Want je zegt, ik heb zoveel talenten. Ja. Zou, zou dan daar niet één tussen zitten of een combinatie van al die talenten... die je kan gebruiken om... Iets, iets naar je kinderen te doen, dat je een mooie tekening maakt of een lief gedicht. en dat je dat gewoon opstuurt of zo? Ik heb pas een, uh, een laptop aangeschaft. Ja. Ik ben begonnen en ik heb les genomen ook. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik probeer ze wel eens een keer op te scharrelen op het team. Ja, maar misschien moet je het gewoon met de post stoeien of zo. Ja, maar ja, het is moeilijk aan het adres te komen. Ja, misschien. Ja, dat, dat zou toch te regelen moeten zijn, denk ik. Ja, vier. Ja, dus via... Een beetje moeilijk, allemaal. Ja, maar dat, dat zou dan, want dan kan je het ook nog richten. Hè? Dan kan je niet helemaal in je eentje blijven zitten. Nee. Ik heb ook nog een gedicht gemaakt. Oh. En dat heet De Avond. Is het, is het uh, avondvullend of uh, valt het mee? Nou, het is, het is wel mooi. Ik ben benieuwd. Le lees maar. Het is al laat en de avond duurt zo lang. Het reert en waait om het huis. De haard geeft haar warme gloed. Als je dan alleen bent, geeft je de tijd om na te denken. Wat is er deze week gebeurd? Dan vraag je je af waarom dit alles is gebeurd. Dat doet soms pijn. Je bekijkt alles heel anders. Maar toch is er een lichtpuntje. Dat je weer lucht geeft en ver van je verdriet. Tja, en, en, en wat is dat lichtpuntje in jouw geval? Nou ja, en mijn lichtpuntje is dat misschien nog eens een keer goed komt. Dat is gewoon hoop. Hoop. Dat is een mooi woord, hè? is ook het woord waar ik het meest van hou, bijna, van hoop. Ja. En dan zeggen ze, de hoop is verdomme mensen, maar ik vind dat niet. Nee, nee, nee. Nee. nee echt niet. Nee, ik, ik, ik, zit, ik zit gewoon in een... Ja, ja, ik, ik ben, wel, ben best wel vrolijk, hoor. En mm -hmm. Ik wil wel aan mijn stemmen horen. Ja, dat vind ik knap van je, want het, ja, wat je noemt is toch een groot verdriet. Ja, ik heb geen, ik heb geen moeder meer. Ik heb geen vader meer. Mhm. Mm ik, heb ook geen, geen, geen ik was toen hier tweede keer het, uh, het Ik mm -hmm. heb ook geen schoonouders meer. See. Dus ik, eigenlijk ben ik alleen. Helemaal alleen. Ja. Ik heb nog wel wat kennis. Nou, daar houdt ook alles mee op. Ik zou toch, wat ik net zei, ik zou toch dit gesprek laten, beginnen als, als, als, of laten functioneren als beginpunt van iets wat jij richting je kinderen gaat doen, Gerda. Dus ja, ik zou, ik zou het gewoon gaan doen. Maak een mooie tekening voor ze. Schrijf een gedicht recht uit je hart. Ja. En stuur het naar ze op. Ja, dat doe ik, zeker. Gewoon gaan doen. Ja, ik probeer het ook zoveel mogelijk. maar ja. Niet meer wachten. Je bedoelt, het kan, kan te laat zijn. Gewoon doen. Ja, en daar ben ik zo bang voor. Moet je niet doen. Gewoon gaan doen. Kijk, want ik, uh, ja, ik, ben, ik heb voor vijf jaar terug een tien jaar gehad. Mm -hmm. had ik had ook er goed doorheen gekomen. Ja. En uh, nou, het gaat nou redelijk goed vanwege de medicijnen. Mm -hmm. Dus ik, doe, ik had hulp, ik doe alles weer alleen. Want ik zit een appartementje. Ja. Alles gelijk vertoorst beneden. Dus ik kan alles alleen doen. Ik doe het wel met maten. En als middags dan houd ik me rustig. Ja. En dan s'avonds ga ik in een poosje achter de computer zitten. Ja. Maar ik zou. Ik, je hebt gewoon je, je vrijheid op die manier terug. En ik zou nou echt al mijn talenten, want je had te veel, zei je. Ja. Zou ik gaan gebruiken om het contact met mijn kinderen te herstellen? Dat heb je wel gehoord. Gewoon doen, hè? Ja. Ik probeer het zoveel mogelijk. Echt. Ik, ik zou het liever morgen nog hebben als, als we nou. Ja, vandaag kan niet meer. Maar, eigenlijk... maar morgen vind ik een goed begin. Ja. Zullen we dat afspreken? Zullen we dat afspreken? Dan is het een heel nuttig gesprek geweest, Gerna. Ja, dank je wel. Dank En hetzelfde, hè? Dag. Dag. Dag. Jeetje, ja, wat een persoonlijke verhalen krijg je. De vragen we natuurlijk ook om. Wat is je grootste talent? En wat doe je ermee in je eigen leven? Dat wil ik graag weten. 0800 1121 Laat het ons weten, want ja, daar gaan we het over hebben. En als het goed is, hebben we Ad aan de lijn. Goeie Een goed verhaal van Gerda. Ja, wel, wel erg ook, hè? Maar een zwale troost, ze is niet de enige, op deze manier. Hoe bedoel je? Nou, ik, dat er veel, en dat hoor ik ook bij mensen zijn die dus alleen zijn. Ja. En dat allemaal door het verleden komt, door scheidingen en dergelijke. Och. Dat je dan twee van de drie kinderen nooit meer spreekt. Kleinkinderen ook niet. En dan de ene die je wel kent. Mm en goed opschiet en de kleinkinderen zijn geëmigreerd naar Canada. <laughs> Dan zit je dus ook jeetje te koekeloeren. Ja. Maar... Ja. Waar is dat ja, maar, in, waar jij zit? Mag ik dit is, eens weten? Waar zit je? In Vreeland. Ja. Ik, uh, ik heb de opleiding gedaan op mijn 47e, en nadat ik uh, twee zaken gehad heb gevierd gegaan ben. Uh, in de biologie namens landbouw mm -hmm. en daar had ik een keuze vaak geschilderen. En ik wist dat ik vroeger wel goed kon tekenen. Maar toen kwam het naar voren dat ik toch een talent had voor schilderen. Zo. Ja. En dat heb ik uh, heel goed vastgehouden. En dat heb ik bijna dagelijks gedaan. Ja. En nog. En daar heb ik vreselijk veel plezier van. Want als je gaat schilderen. dan vergeet je alle rottigheid van het verleden. Dan ben je gewoon bezig. Dat is wel gek. Dat, überhaupt voor dingen. voor talenten die je voor jezelf benut. Dat, ja. dat, dat je je zo goed concentreert dat eigenlijk alles om je heen wegvalt, hè? Ja, dan sta je te zingen en te fluiten. Ja, maar dat hoor je van mensen die zingen, die gaan ondertussen staan tekenen. En mensen die de tuin schoffelen en heel gefascineerd zijn door een Afrikaantje... die vergeten ook alles als je maar echt gepassioneerd iets aan het doen bent. Ja. ja. ja. En wat, nou, ja, hoe, hoe, hoe schilder jij? Wat, wat, wat maak je? Nou, ik ben begonnen met, met, met, met houtskool en toen pastel. Mm -hmm. Er is pastelkrijt, hè? Dat is ook heel mooi. Je kan er hele mooie dingen mee maken. En dan veel dieren, omdat ik altijd uh, paarden heb gehad en honden. Maar dat is echt moeilijk, uh, hè? want je kent, je kent beroemde schilders zoals Verlaskers en zo. En die schilderden yeah. dan weer paarden met de korte pootjes of de grote neusgaten. Uh, dat, dat zijn echt moeilijke beesten. Nou, ik, ik, ik, dat, dat kent iedereen wel. Er is hier in Carré zo'n Spaans stuk geweest dat ja. er een paard op het podium kwam. Mm -hmm. Met die sigaren en, en maaksters was het uit, geloof in de 18e eeuw de 18e, of de 19e eeuw. De 19e eeuw, ja. Ja, nou daar ben ik toen geweest en dat was zo fascinerend. Toen zag ik een, in de krant gewoon een tekening, nou die heb ik uitvergroot, dat 1,45 bij 80. <lacht> en ik heb het gewoon opgezet Dus er is ook een soort poster van, dat zag ik later. Waar de paard zat, er fantastisch op Trouwens, dus ik schilder heel vaak paarden. Dus. Uh, en dat is echt jouw specialiteit. Hebt... En honden? Ja, maar ik doe ook landschappen. En ik, ik ben ook helemaal gek van... Uh, dat vind ik een fantastisch. Uh, ik ben er al een paar keer geweest. Dat is Stonschulte in Oudmarsum. Ja, die ken ik die, goed, ja. Die, ja, ja. Die, die, dat vind ik zo prachtig. wat Die man ik, in, in dat museum ook, wat er allemaal hangt. Ja, maar dat, dus dat is wat, wat dus... toch wat abstracter is dat, hè? Ja, dat is iets abstracter. Maar het is wat leuk om dat te doen, want... Op uh, een bepaald moment dan uh, ja, ben je een beetje vrijer. Mm -hmm. Je hoeft dan niet zo vast te houden aan de werkelijkheid. En dat doe je, en, dus de hele dagen ben je aan het schilderen, Ad? Nou, dat red je niet, hoor. Ik, ik tenminste niet. Ik kan geen zes uur schilderen. Ik, ik schilder een, een uurtje, drie, vier, ja. en dan stop ik weer eens even. En later doe ik het nog eens een keer. En hoeveel doeken per jaar produceer je dan zo gemiddeld? Ja, dat moet je niet vragen. Natuurlijk. De luistert ook. Oh, je, je verkoopt ze <laughs> ook echt? Ja. ja, de laatste tijd niet. Hoor. Het is een slechte. Voordat voor de recessie was verkocht, ik af en toe dat was een leuk doek. Nou, want dat want is eigenlijk, los, je... van, los van de belasting... als je elk jaar tien of 15 schilderijen maakt, of misschien nog wel meer... waar, ja. waar laat je dat allemaal? Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat staat ook tegen de muur bij mij en de hele muren hangen vol. Ja, ja, ja. Ik, ik denk dat je ook nog tegen het plafond aan moet zetten... denk ik, ja. dat zie je wel eens op oude huizen, schilderingen op het plafond. Ja, dat kan gewoon, dat <tot> maakt niks uit. Dus als je eigen huis <tot> is, kan je dat gewoon doen? Nou ja, het is geen eigen huis, het is een weerhuis. Maar het gaat erom dat je dus... Een, een, een, een, een, uh, het is iets wat je niet af kunnen pakken en je hoeft niet aan regels te houden. Dus niemand nee. die je wat oplift. Maar nou zeg je en... altijd van, van nou, nou schilder ik een, een uurtje of zes achter elkaar ja. maximaal. Of die eens, drie, vier en zes is al ja. te veel. Ja. En dan heb je nog heel veel uren in de dag over. Hè? En je zegt, ik schilder om, om eigenlijk even te vergeten wat er allemaal voor nadigheid in mijn leven gebeurd is ja He, Dit wil ik dan toch eigenlijk stiekem van je weten. Hè? Met één kind is het wel goed uitgepakt. Ja. Wat, wat, is, nou, nou toch, wat is er nou toch fout gaan met die andere twee? Dat is, dat, die zijn helemaal gericht op, uh, op moederskant. Maar is het dan zo extreem dat je elkaar dan niet meer kan zien? Ja, het gaat om heel veel zeld ook. Want ik, ik heb twee bloeiende zaken gehad en ik ben... Uh... Door een medische misser ben ik zes jaar uitgesluit geweest bij mijn ogen. Netvliesolating en toen staar. En toen hebben ze dat niet goed bekeken. En toen hebben ze me zes jaar met de stok laten lopen. En toen op mijn aandringen ben ik geopereerd. En dat was 23 augustus 1986. En toen zag ik de volgende nacht 80 procent. Dat hadden ze ook vijf jaar eerder kunnen doen. Ja. Dan was ik mijn zaak niet kwijt geweest, want die is gewoon leeg gestolen in die periode. Door je ex bedoel je? Uh, door de boekhouder en, uh, en mijn partner. en uh, Ja, inderdaad. En, uh, en dan ga je in één keer... wat je in twintig jaar opgebouwd hebt, ga je ja. En dan moet je jezelf weer herpakken. Hè? En toen heb ik dat ook gedaan. Ik ben, uh, ik ben bij Wille Vos gaan werken bij de Batavia... en bij Lelystad is Vrijwilliger. Mm -hmm. Ik heb een flatje gehuurd, want ik was alles kwijt. Mijn huis ook. Ik had twee panden. Ja. Ik, ik dacht dat ik het wel verteld had. Maar en, ik heb toen... Uh, ...daar uh, de, de biologische landbouw ontdekt. Mm -hmm. Dat is daar om Lelystad heen. En toen hoorde ik dat die opleiding er was. Toen ben en het dat is, doen. Ja. dat is fantastisch. Dat is Kraaibekerhof in Driebergen. Nou, dus voor volwassenen is dat. Ja. In Trond is het voor jeugd. In Terren en in, in, in, in Driebergen kun je cursussen landbouw en tuinbouw... En en ook voor uh, biologische winkels of uh, natuurmodisch mm -hmm. winkels ja. kun je daar volgen. Ja, maar ik, ik wil toch ja. nog even terug naar je kinderen. Want ja. je zei van uh, mijn vrouw en mijn boekhouder, die zijn er met de, met de buiten van doorgerend. En ja. ik, ik was slachtoffer van de medische misser. Het is allemaal ja. heel naar. Maar dan ja. die kinderen die zijn er dan nog steeds en die kunnen daar verder ook niet zoveel aan doen, toch? Oh, ik, ik stuur altijd met de verjaardagen, stuur ik uh, al zijn kaarten met uh, briefjes erin voor de spaarpot. Ja. En je hoort nooit wat, je krijgt een telefoontje en dat is gewoon Bikkelhard is dat. Weet je? Ja, dat is heel Bikkelhard. Maar hoe kan het nou? En die anderen in Canada, die zie ik elke week op de Skype natuurlijk. En, ja. en, en daar heb ik een leuk contact mee. Heb je ooit maar over ja, nagedacht dat... om te emigreren naar Canada? Nee, ik, ik ben in 70 natuurlijk. ik vind het wel mooi hier. Maar is het toch heel zie En ik zie nou weer trouwens minder, want ik heb... Uh, Anderhalf jaar, een jaar geleden heb ik MD gekregen, dus smakelaar degeneratie. Oh. Ja, ja. Dus nu zit ik van 80% zit ik weer op 20, 25%. Dus. Oeh, en dan kan je gewoon toch ik, nog doorschilderen. Jawel, want ik hoor wel eens meer mensen die zeggen: ja, ik heb maar 30%. Maar dat is een, een, hetgeen wat je ziet van dichtbij, je ziet je helder. Ja, ja. Het is gewoon een vlek midden in je oog, maar hoe verder je kijkt, hoe groter die vlek wordt. Aha. Als je dichtbij kijkt, is het maar een klein vlekje. Je zou bijna kunnen dromen dat je werk beter wordt. als je anders ziet dan een ander. Nou, uh, zou dat Monet. Die heeft de beste schilderijen geschilderd toen hij slechtziend werd. Ja, ik wou het niet meteen zeggen, maar dat bedoelde ik wel een beetje. <laughs> ja, ja. Ja. En Be Be Beethoven had ook iets aan zijn oren, geloof ik. Dus, ja, dus... weet ik niet. dat ja. weet ik niet. Maar ik, ik schilder nu ook, want ik heb nu een opdrachtje... van iemand die zijn hond is dood en zo nou, die moet je Nou, die wil ik zonder klaar hebben. Nou, die, die is toch wel een levensgroot geschilderd. Oh, helemaal. Nou ja, dan ben ik die vacht die, die met, met extra verdikkingen in de verf... dat dat mooi is en... De, ja, ah, daar ben ik toch wel lekker mee bezig. want het is, het is wel zo dat elke millimeter op het doek, daar ben je geweest. Daar ben je mee bezig. Ja, dat ja, is, dus, dat is dat, dat, dat, dat, ik Kijk, achteraf naar mijn schilderijen. Want die, dat hangt mij helemaal vol. En, en de spotjes aan, dat is een heel lekker sfeertje in huis. Hoor. En dan A kijk ik naar die schilderijen. Nee. Ja, en dan heb ik er toch gewoon een plezier van om naar te kijken. Weet je zo, wat ik denk wat jouw grootste talent is had? Ja. Overleven en er iets van maken. Ja, dat heb ik altijd kunnen doen, ja. Zullen we het daarop houden? Dus dat is een mooie sluit. Volgens mij is dat, is dat jouw talent. Dank okay. je wel, Ad. <laughs> ja. En, en, en misschien net als bij Gerda, stuur je kinderen gewoon een mooie schilderij. Kun je uitschelen? schelen? Oh, die hebben ze al. Ja, maar stuur, stuur er nog. één, je hebt er genoeg. <laughs> ja. Oké. Okay. Beloofd? Ja, die Gerda vond ik ook een leuk. leuke. Leuke stem trouwens. Misschien moet je, moet je elkaar even uh, wat sturen. Ja, ja, stuur gegeven, ja, dat, telefoon ja Gerda, voor. stuur even je gegevens naar de site. Want het, daar zit het programma ook voor. Hè, dat okay. het, uh, ja, S'nachts ben je toch gewoon één grote familie. Ja, zo is dat. Vind ik nou weer heel fijn dat wat jullie elkaar wat gaan, uh, gaan sturen. Wat is dat? Gerda.nl? Ja, dat doen we wel even buiten de uitzending. Uh, stuur maar een uh, mailtje of zo, dan uh, komt ja, het goed. Ja, doe ik. Doe heel ik. goed, Ad. Goeienacht. Okay. Ja, kom kussen. Dag. Eva, goeienacht. nacht. Hallo. Hallo. Hallo. Ben je nog wakker? Ja, blijkbaar. Uh, uh, ja, het lag net al een beetje te suffen... maar uh, ik, ik vind dit zo een uh, mooi item vanavond... dat ik dacht, ik wil ook nog even bellen. Nou, wat leuk. Uh, ja, nou, ja mijn, mijn talenten zijn eigenlijk... Uh, ik schilder af en toe ook een beetje... En uh, ik vind schrijven erg leuk en uh, gedichten maken. En ik had één gedicht waarbij dus eigenlijk een beetje alles bij elkaar komt. Het, uh, uh, nou, wat je zo'n beetje meemaakt. Een beetje vreden, het verleden. Het is een heel kort gedicht, hoor. Nou, dan moet je even de tijd nemen om het te zeggen. En dan leiden we het even in. Ga jij het zo uh, vertellen? Ja. Oké. Okay. Heeft het nog een titel? Uh, nee. Oké. Okay. Nou, dan laten we even een gepaste stilte vallen en dan begin jij, oké? Okay? Uh, oké. Okay. Ga je ja. gang. Het liefde glad gestreken als in een gedicht. Mijn handen omvouwen zich, de liefde ligt open. Een windvlaag rukt het weg. Tranen waaien in een pijloze diepte. Kruipend door de nacht was er licht. Nieuw leven gevouwen als in een bloem. De zon spiegelt mozaïekstukjes in het water. Een vogel lacht. Jeetje. er zit eigenlijk de hele cyclus in van... Ja. Van verdriet en op de bodem raken, tot weer een soort wedergeboorte. Dus begrijp ik het goed? Ja, inderdaad. En, ja. En, en waarom schrijf je dat soort dingen, Eva? Uh, uh, ja, waarom schrijf je dat soort dingen? Uh, ja, je denkt na over dingen en dingen die je gebeuren. En uh, er gebeuren inderdaad hele nare dingen. En, uh, uh, net zoals ik hier in het gedicht, de, de liefde kan heel mooi zijn. En dat je dan echt tot op de bodem zit. En dat er altijd toch wel weer iets is waardoor je toch wel weer omhoog kruipt. En dat er ook hele mooie dingen zijn. Ja, heb jij veel ups en downs meegemaakt in je leven? Nou, het, het, het, het, het gewone werk eigenlijk, <lacht> zeg maar. Het... Uh, het, de, de, de, ja, uh, wat, wat noem je ups en downs? Ik bedoel, ik ben, wat die mevrouw zegt, ik heb verder ook geen familie meer. Tenminste niet echt heel dichtbij. En, maar ja, op een bepaald moment is het gewoon... Uh, uh, uh, ja, dat je overleven en, en, en, mm -hmm. en, en een beetje vechten. En dat, dat, daar hou ik wel van. Je, je staat ook alleen in het leven op dit moment. Nou ja, alleen. Ik heb wel een... Een, een, ja, een vriend, maar we wonen niet bij elkaar. En mm -hmm. uh, ik heb dan ja, wel, wel hele goede vrienden. Ja. Maar ik vind het gewoon leuk om, om af en toe te schilderen... en te dichten en, en, en te schrijven. En er wordt ook wel eens tegen me gezegd dat ik daar meer mee moet doen... maar op de een of andere manier doe ik het niet. Nee. Dat, dat is, uh, nou, je hebt nu wel een stap gezet door ons te bellen... en iets voor te dragen. Vind ik heel dapper, hoor. Ja. ja. ja. Wat, wat is je grootste talent van die drie? Wat denk je zelf? Eh, uh, het schrijven. Ah, ja. En hoe, hoe doe je dat? Heb je een, een computerblog of. schrijf je stukjes in de plaatselijke krant? Hoe, hoe gebruik je dat? Uh, nee, ik, heb, uh, uh, ik ben wel met een computerblog bezig, maar dat is nog niet, niet uh, helemaal. Uh, uh, dat heb ik nog niet helemaal afgemaakt, maar. Uh, ik vind het ook heel leuk om, om dagelijkse dingen op te schrijven. Wat je ziet, wat je, wat je uh, tegenkomt. Uh, en, en mensen die dingen vertellen. En uh, uh, Dan ligt het eigenlijk op straat. Mm -hmm. Dus dat het, eigenlijk dat gewoon het, beschrijven hoe je dagelijks leven eruit ziet. Ja, wat je tegenkomt met mensen. Want ik, ik woon nog in, in Hartje, Amsterdam. Ja. Uh, nou ja, daar kom je van alles tegen. En, en uh, als je dan dingen opschrijft en, en je kijkt dat een beetje terug... En, en, uh, dan zijn er vaak hele leuke dingen. Het is ook leuk om een soort lijn in je eigen leven terug te lezen, denk ik. Hè? Als je het ja. dit consequent doet, kan je echt goed kijken... wat deed ik vorig jaar om deze tijd? Of heb ik die man vaker gezien? Of dat soort dingen, ja. Ja, leuke dingen die, je dan, dan, die mensen vertellen. En wat je, wat je, ja. wat je, uh, meestal heb ik ook een boekje bij me en dan schrijf ik die dingen op. Leuk. En, uh, ik zou ze op een blog zetten, want dan kunnen andere mensen ze ook lezen. Uh, ja, ja, ja, daar heb ik wel eens over zitten denken, maar ik moet het nog eventjes even doen. Maar dit wordt een heel nuttige uur, wordt dit, want dat gaan we ook weer afspreken. Dat ga je morgen gewoon doen. <lacht> ja. Beloofd? En weet, je, ja. en weet je wat dan zo leuk is, Eva? Dan weet ik echt, eigenlijk wel zeker dat Gerda en Ad dat gaan lezen. Uh -huh. Ja, want die, die, die gaan elkaar ook al bellen en schrijven en zo. Dus het wordt één grote familie hier. Eén grote familie. En ga jij het ook lezen? Ik denk het wel, ja. ja. Oké. Okay. Dank je wel vast. Oké. Okay. En uh, slaap lekker straks. Ja, jij ook. Dank je wel. Dag. Ja, wat mooi, hè? zo'n warme avond. Mensen vinden elkaar toch omdat je eigenlijk heel simpel praat over je eigen talent. Anne, goeienacht. Ja, hallo. Wat is jouw talent? Nou, psychologie. Dat moet je even uitleggen. Nou, dat leg ik even uit. Al jaren komen uh, bekenden en uh, uh, families bij mij. Als er problemen zijn, huwelijksproblemen, En dan uh, blijven ze bij mij en dan ga ik met ze praten. Eerst met de vrouw. En soms komt een vrouw wel eens twee, drie dagen bij mij. Zo. En... Uh, ja, en dan leg ik uit dus uh, tijdens het gesprek dat zij dus uh, zo en zo moeten handelen met die man. En dan, dan, dan laat die man bij me komen en dan spreek ik er ook mee. En het is altijd goed gekomen. Nou, er is toch nog wat meer uitleg nodig. Ben je psycholoog van huis uit? Nee. Het is dus gewoon echt zoals we dat in goed Nederlands noemen, Koude grondpsycholoog. Ja, dus ja. Puur, puur talent. Puur talent. En uh, toen is uh, zeven jaar geleden, is mijn zoon overleden. Oeh. En uh, uh, vier maanden later werd mijn hondje gestolen. En toen kon ik mijn verjaardag niet vieren, want ik, dat, uh, ze waren zo met elkaar verbonden. Ja, dan heb je niet en... zo ben je niet in zo'n feestelijke sfeer natuurlijk. Nee, nee, nee. nee. En toen ben ik bij mijn huisarts terechtgekomen en die zegt... Uh, Vrouwtje, ik stuur een aan psycholoog. Ja. Die stuurde bij een psycholoog van ANSIS-rapport. En daar ben ik terechtgekomen. En na twee sessies stuurde hij mij naar huis. Want? En toen, <laughs> toen kwam het rapport bij de huisarts, waar ik eigenlijk als duplicaat thuis... Mm -hmm. en dat uh, stond in standvastig, onverbiddelijk, scherp, evenwichtig, <laughs> stabiel, open, vlot, sociabel... Hoge scoren, dominante <laughs> schaal. Wij geven positieve kijk, optimistisch. Maar dan, ja, de betere rij bestaat bijna niet. Nou, maar, hij, hij, hij vond bij beter dan, dan, dat hij zelf was. Ja, maar hoe, hoe kan dat nadat dat uw zoon was overleden? Nou, die heeft een hart uh, even uitgekregen. Maar dat is ongelooflijk dat u dan zo standvastig doorheen komt. Ja, men moet verder. Ja, maar hoe, hoe doet men dat? Ja, dat wist ik ook niet. En vooral toen, toen, dat, toen mijn hondje nog gestolen werd ook. Ja. Er was uh, ook... Uh, ik had een, een, een chihuahua. En het was... Ja, ik weet niet of je verstand heeft van honden. Maar, redelijk, ja. Nou ja, chihuahuas zijn ontzettend menselijk. Ja. En, en ook uh, aanhankelijk aan één persoon, toch? Ja, daarom. En uh, het, het typische was juist... Toen mijn zoon dus uh, overleden was en ik uh, lag een paar dagen op de bank voor die uh, overleidingsgebeuren. Uh, ja. Toen kwam mijn hondje naar mij toe en begon te janken. En liep daar de foto van mijn zoon ja, ja. en begon daar ook te janken. En toen kreeg ik dat complexe ding. Ik denk, mijn god, ik word gek. Hoe kan die hond nou weten dat, uh, wat, wat er bij mij aan de hand is? Ja. Ik heb toch wel iets bij dieren hoor, daar gaat hij over niet over te geven, hoor. Ja, maar maar... Dat zou nog een talent zijn, maar nou even terug naar die echtparen hè. Die, die weten ja. nu dat u een goede koude grondpsycholoog bent. En, ja. En, en dan vertrouwen ze hun hele huwelijksgeluk zomaar toe aan... Alles, alles. Maar toen kwam er ook nog een andere meneer bij bij wonen in het flat. En uh, die ging uh, lastig worden... dit was een, een alcoholist. Ja. En die ging lastig worden bij de oudere mensen... als ze zaten een koffie te drinken. En uh, toen heb ik uh, gezegd... Uh, geef mij jouw sleutel van je huis. Ik breng je naar binnen. En ik heb hem naar binnen gebracht. en Het was enig, een betonnen vloer... met een uh, vies oud uh, de, de, uh, matras. Ja. En uh, die meneer... die is drie jaar bij mij huis gekomen... Uh, nou, ik zal niet zeggen dag, en nacht is het overdreven natuurlijk bij Vaak? heel veel uren. Mm -hmm. Maar ik heb hem totaal van de dronk afgeholpen. Hij drinkt niet meer. En hij heeft een, een hele goede baan gekregen. Ongelooflijk. Ene, op zijn 61 jaar. En wat voor en baan hij heeft zegt, hij nu? Wat zegt u? Wat voor baan heeft hij nu? Nou, hij is uh, chauffeur bij de connection. Aha. Ja, dan kan je niet dronken zijn tegelijkertijd natuurlijk. Dat, dat, dat nee, wordt onverantwoord. nee. nee. nee. Hij belt mij vijf keer per dag. Ja, dat, is wel, dat moet u ook nog even vanaf helpen. Dat lijkt mij te veel. Nou, ik, ik, ik vind het toch wel prettig. Hij en en hoe oud, hoe de oud, de oud de... bent u nu? Mag ik dat vragen? 81. Mij dunkt. En, en hoe oud gaat u worden, denkt u? Weet ik veel. U klinkt nog vol, klinkt nog vol energie en standvastig en vlot. Volgens mijn kinderen kinder word ik minstens honderd. Ja, ik vrees <laughs> het ook voor ze. Ja, het is echt ongelooflijk. Ja, dit ja, is zeker niet dement, hoor. Nee, dat, dat was mij vanaf de, de eerste zin die u uh, vertelde aan mij... was mij dat voorkomen duidelijk. Dus ik dank u wel voor uw prachtige verhaal. En uh, ja, ik zou zeggen, dat uh, welke buurt woont u ongeveer? Ik woon uh, aan de Heemraadsingel in Rotterdam. Ja, dus alle mensen in een wijde straal rond de Heemraadsingel... heeft u huwelijkse problemen. Ik denk dat u daar geknipt voor bent. Dus uh, al, als er nog mensen in uw buurt zijn met huwelijksproblemen... dan moeten ze maar naar u toe komen, denk ik, hè? Dat doen ze nog steeds. Ja, dat, dat, dat, dat, dat het lijkt mij een wijze beslissing. Ja. Dank u wel, mevrouw Anne. Graag gedaan. En een goede nacht, hè? U ook. Dag. Dag, dag. Wat leuk, hè? Dat, je, dat vind ik wel weer zo hoopgevend... dat je op je 81ste je, je dronken buurman weer op het rechte pad krijgt... en ondertussen nog de huwelijken in de buurt repareert. Daar word ik heel blij van, Willem. Goedenacht. Inderdaad, een uh, mooie uitzending. Ja, ik heb, heb uh, je ook huwelijksproblemen? Wat dat geeft nee, je zo. Nee, nee, nee, helemaal niet. Wat is hoor. je talent, Willem? Uh, ik heb van mijn hobby mijn werk mogen maken. Aha. En uh, dat is een oud beroep. Ik ben organist. Dat is een heel mooi beroep, vind ik. Ja, dat is prachtig. Ja. En, en maar... zeker in Nederland, want daar hebben we uh, op de. Uh, qua, qua dichtheid, qua or, historische orgeldichtheid. Uh, Score we ongeveer het hoogste van de wereld. Ja, ik woon zelf in Zutphen. Nou, dat orgel kent u ongetwijfeld. Het Naberorgel. Ja. Nee, nee, nee, het Baderorgel. Ja, ja. met, het... met matter. Precies. Ja. Ja, geweldig. <laughs> geweldig. orgel. orgel. Ja. Ja. En, en wat voor organist bent u? Want ik zat zelf in een kinderkoor, carekoor als kind. En dan had je zo'n... Dat was onze eigen... Willem Mesdag was echt een, een, een ja. toonkunstenaar. Die, die was ja. ook dirigent en die speelde lekker vlot. Maar dan had je ook wel de centrale organismen... die kon dan die hele gemeente zo meesleuren. Kent ja. u dat? En dat vond ik altijd nooit zo mooi, dat door die bochtgier en zo. <laughs> nou ja, ik, ik ben vanaf 79 uh, organist in de Johanneskerk in Amersfoort. Mooi. En ik, heb in, uh, ik, ik heb dus de, van die hobby, want toen ik in de derde klas, dat weet ik nog, van de lagere school zat... ...toen wilde ik gewoon organist worden Gewoon Ik ging op zondag naar de kerk en dat wilde ik ook niet voor mijn beroep of zo. Dat is pas later gekomen. Mm -hmm. Daar heb ik geen moment spijt van. En uh, ik heb in Am Amsterdam gestudeerd. En uh, uh, nou ja, je hebt dus in Nederland ook uh, uh, voor de grotere kerken heb je gewoon een rechtspositieregeling. Ja. Daar heb je gewoon pensioen en zo. Mm -hmm. en dat moet je vaak wel vergelijkende examens doen met diverse collega's. Ja. Dat is zwaar en dan moet je een beetje geluk hebben, denk ik. En, uh, dat nou, heeft daar... u gehad, hè? Dus u heeft uw eigen orgel met een kerk eromheen. Dat is prachtig. Ja, ja. En, en wat speelt u nou het liefste op uw orgel? Wat is het nou het mooiste om, de, om het schip in te sturen? Uh, <laughs> ik heb zelf geen voorkeur. Ik ben een muzikale omnivoor. Ik, ik moet er, er nu een kiezen, toe. want we gaan naar het eind van het programma. Dus ja. wat, Welke zou u willen aanraden voor alle luisteraars? Nou ja, als, als je het uh, meest beroemde werk is van Wiedoor, de Vijfde symfonie uh, daar de toccaten van. Hè? Dan, dan houden we het daarop. Mag ik, ja. mag ik het, dank u danken voor het prachtige verhaal? En uh, iedereen die het wil horen, die komt gewoon uh, naar Amersfoort. Oké. Okay. Dank u wel. Ja, dank je wel. Oké, okay, voor het gesprek. Uh, morgen zit hier uh, Frank. En uh, daar ga ik het antwoordapparaat even voor inspreken. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hadi Frank, bij jou te gast is Maarten van Beileveld van Lexmond. Bioloog, natuurbeschermer en oprichter van het Wereld dat hoor je goed, van de Nederlandse afdeling. Hij woont al ruim 40 jaar in Zwitserland. Ik wil van hem weten, de Zwitserse natuur is schitterend. Maar wat mist hij daar tussen die bergen nou aan de Nederlandse natuur en ook een beetje aan de cultuur? Dat zou ik willen horen. Goed gesprek, Frank. Ik vond het uh, heel erg fijn om hier te zitten en om te praten over die talenten. En ik hoop maar, want dat, dat zeggen we nou tegen elkaar zo... in het uh, donkere Nederland, over de radiogolven. Van bel elkaar en, en stuur die dingen naar je kinderen en heb dat contact. Dus ik hoop van al die mensen, Gerda en de mannen, doe dat ook. Stuur een mail, stuur de tekeningen, begin je weblog. En dan denk ik dat het niet alleen mooie ontboezemingen zijn dat het een heel klein beetje mijn talent is om de mensen dichter bij elkaar te brengen. De trekken. grootste schreeuwers krijgen de meeste aandacht. Zeker nu. Jammer. Want de mooiste verhalen Confereen. vind je vaak dichtbij. Daarom maken wij programma's over mensen. NCRV